En we gaan nu uh, praten met Marloes Paap, een nieuw raadslid voor antwoord. Marloes, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wij willen graag weten wie, hallo, wie Marloes Paap is. Wie is Marloes Paap? Marloes Paap is uh, 30 jaar. Uh, hij heeft uh, 10 jaar, een, bijna 10 jaar een relatie met Mike. Hij heeft twee kindjes van drie en zeven...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 En uh, er is nog niet zoveel besloten op die vergadering. Maar heb je daar nou wel een beetje kunnen proeven hoe het, hoe het gaat worden? Uh, nou, nog niet gelijk. Het was natuurlijk een korte uh, raadscommissie en uh, ook niet zo'n lange raadsvergadering. Uh, maar ja, dat uh, gaat de komende weken denk ik wel uitwijzen wat, uh, wat het echte werkwerk inhoudt. Okay. <laughs> uh, Jong Zandvoort had een, uh, een, een programma... Um,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 Oké, okay, dan uh, wens ik jou heel veel plezier in jouw komende uh, raadsprogramma. En dan heb ik van kort te horen gekregen dat ik voor jou een speciaal nummer uh, moet draaien. Oh, en dat is uh, Chris oh, Cross Amsterdam. Ja. Donny en <lacht> nee, Tina Martin. Vanavond ga ik helemaal uit mijn bol. Klopt dat? Nou, veel plezier ermee. <lacht> Oké, okay, hartelijk dank voor het gesprek. En uh, als er wat is, dan ja. spreken we elkaar weer. Dankjewel. Het <lacht> is goed. Even. Succes. <lacht>